Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. In Land is geen enorme uitbraak van het Britse coronavirus, dat zegt de GGD. Iedereen van twee jaar en ouder kreeg daar de oproep om zich te laten testen... ...naar meerdere besmettingen op een school met die Britse variant... Deze kinderen gingen ook langs voor een waterstaafje. Nou, een stokje gewoon in je keel en, en ja, in je neus. Ik vind het gewoon goed dat we de kansen krijgen en die moeten we dan ook maar pakken. Nee, het vond ik niet zo heel erg fijn. Blij dat ze het gedaan hebben. Ze wilden eigenlijk liever niet, maar toch gedaan. Dus uh, hebben ze goed gedaan, dan kan je zijn het. Na het testen van 27.000 mensen is de conclusie dat de uitbraak vooral op die school was. 242 mensen zijn positief getest en een klein deel daarvan had maar die Britse variant. Het lijkt erop dat we ook komende zomer geen Olympische Spelen hebben. Volgens een Britse krant heeft de Japanse regering dat besloten vanwege corona. Vorig jaar werden de Spelen ook al uitgesteld. In Tokio geldt nu de noodtoestand door een uitbraak daar. Geen evenementen in de provincie Groningen tot 1 juni. Paasvuren, bevrijdingsfestivals en Koningsdag gaan niet door. Gisteren besloot Drenthe ook al om alle evenementen uit de agenda te halen. En als de avondklok ingaat kun je nog wel gewoon voetbal kijken op tv... De KNVB gaat niet schuiven met de wedstrijden. Bij andere sporten gebeurt dat wel, maar de KNVB zegt dat voetbalwedstrijden een positieve impact hebben op de samenleving. De Franse president Macron gaat iets doen voor studenten die eenzaam zijn en in de financiële problemen zitten door corona. Daar is de laatste tijd veel over te doen, zegt correspondent Frank Renau. Er is in Frankrijk heel veel debat over studenten die problemen hebben gekregen vanwege corona, vanwege thuiszitten. Omdat er geen colleges meer worden gegeven en de eenzaamheid zou heel erg groot zijn. En die situatie werd nog eens ja, extra benadrukt nadat een student in Lyon zelfmoord pleegde. Studenten kunnen nu twee keer per dag voor één euro een maaltijd krijgen. En ook heeft Macron toegezegd dat ze één dag in de week fysiek les krijgen krijg je het weer nog. blijft op de meeste plekken droog vandaag. En je ziet de zon ook af en toe. Het wordt een graad of 7. Dit weekend kans op natte sneeuw en regen. Het wordt ietsje kouder. 5 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. In het noordwesten van het land komen zware windstoten voor. Tot zover de verkeersinformatie.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 Goedemiddag. Goedemiddag bij weer een aflevering van de vrijdag editie van uh, ZFM Lunchroom. Je moet het vandaag uh, met mij doen, met Pim Groof. Want uh, onze vaste presentatrice Marja uh, laat verstek gaan. Heeft gewoon, uh, dus, maar die is de volgende week weer. En ik ga er gewoon een, een leuke, gezellige, vrolijke uitzending van maken. Uh, zo vlak voor het weekend. Nou, gewoon lekkere muziek. Het volgende nummer is uh, van Lenny Coer, Visite. Ik dacht zeker in deze tijden, is dat toch wel een beetje een cynisch nummer geworden. Daar komt-ie. Visite, visite, een huis vol visite, Piet hein had zijn Zeven Chinezen, dat was in mijn droom, hem mijn droom, en vanavond. De suite, de suite zat vol met visite. Kistel kwam met kuifje, wie had dat gedacht? En Kermit de kikker, met de jonkvrouwenpikker, dat was in mijn droom. De is Dat was uh, Irena Cara met Fame. Ook een uh, mooi, gezellig fris nummertje. En natuurlijk een hele leuke film die erachter zat. Normaal heeft Marja altijd uh, heel veel uh, nieuwsitems voor ons. Uh, dat moet u van mij vandaag een beetje, ja, uh, maar niet kwalijk nemen. Maar uh, wat ik denk te gaan doen is uh, de Zandvoortse krant eens doornemen en dan het positieve nieuws eruit halen. Nou, het begint natuurlijk al op uh, de eerste pagina, dat uh, KNRM in actie voor de bruinvis en de kiteserver is gekomen. Dat vind ik wel heel positief dat we zo'n uh, KNRM hebben uh, die dat voor ons doet, maar die er ook uh, naar vissen kijkt en naar kiteservers. Ik woon vlakbij uh, bij het strand en daar zie ik inderdaad heel vaak die kiteservers, zeker nu met die uh, harde wind en zo. Nou, ze maken gigantisch mooie sprongen hoog. En ze blijven zeker wel 10, 20, 30 seconden in de lucht... voordat ze weer uh, in de zee terechtkomen. De meeste uh, gaan er gewoon door. Dus dat ja, is een erg mooi gezicht. Natuurlijk wel zielig van die bruinvis dat hij toch overleden is. Want hij bleek uh, uh, flinke longontsteking te hebben gehad. En hij was 140 centimeter lang, lees ik hier. Dat vind ik toch wel uh, ja, toch een behoorlijk ding. En dan moet je toch niet aan denken als je daar uh, ja, een beetje aan het zwemmen bent in de zomer. En dat hij... Uh, die grote vissen toch zo uh, langs je heen kunnen zwemmen. Ja. Ik denk niet dat ze wat doen, maar je weet het nooit. Oké, okay, nu weer wat steviger nummertje. Edgar Winter met Frankenstein.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 Welkom op de radio ZFM Zandvoort. Woensdag 3 februari van 8 tot 10 uur s'avonds op ZFM Radio een uitzending over Italo Disco. Stasera Italo Disco. Buona muziek su una buona radio. Haal de Italiaanse zon in huis en luister woensdag 3 februari naar dit mooie en leuke programma. Buonasera. I'll soon be Dat was natuurlijk De Cream met Sunshine of Your Love. En uh, daarvoor hoorden we Edgar Winter met Frankenstein. Een mooi, stevig, instrumentaal nummer. Goed weer dat positief nieuws uit ons krantje? Op pagina 3 lees ik... Ja, oproep tot schoonwandelen. Direct groot succes. Ja, dat doet me toch wel goed inderdaad. Ja. Er staat dat er Patrick Berg van de OPZ... Heeft, is dat eigenlijk begonnen. Die uh, heeft een gegeven moment aangesproken... Van, uh, want de, hij doet het rond zijn viskraam ook zelf. En toen kreeg hij blijkbaar te horen van een vraag van een mevrouw... waar kan je die ringen kopen? Nou, dat heeft hem toch aan het denken gezet. Dat heeft hij met de OPZ overlegd. En uh, ja, dit, uh, ze vonden het ook wel een goed idee. En de eerste 46 uh, setjes, want je kan ze bij hem uh, aanvragen... heeft hij uh, uit zijn eigen portemonnee betaald. En dan is het leuke, staat er in het artikel... Met toestemming van zijn vrouw. Nou, Dat vind ik toch wel erg mooi en erg leuk om te lezen. Hij hoopt verder te gaan natuurlijk. Dat er nog meer mensen bij hem aankloppen. En toch ook zo'n... Hoe noemen we het eigenlijk? Ja, een ring, een schoonmaak. Een schoonmaakstick of zo. Ik weet het eigenlijk niet. Die kan je dus bij hem aanvragen. En hopelijk hoeft hij het in de toekomst niet meer uit eigen zak te betalen. Dat was toch heel positief nieuws hier in dat, ons dorpje. Het volgende nummer, ook lekker vrolijk nummer, van Steve Millebent, Fly Like an Eagle. <tieding> Dag. Enjoy into the Benvenuto alla radio ZFM Zandvoort. Woensdag 3 februari van 8 tot 10 uur s'avonds op ZFM Radio. Een uitzending over Italo Disco. Stasera Italo Disco. Buona musica su una buona radio. Haal de Italiaanse zon in huis. en nou luister woensdag 3 februari naar dit mooie en leuke programma. Buonasera. Ja, buonasera. Het is namelijk zo dat we, ik met een vriend Erik Sachsen, Erik Jan... Uh, op 3 februari, s'avonds van 8 uur uh, tot 10 uur s avonds uh, een uitzending hebben over Italo Disco. Op een gegeven moment kwamen Erik, Jan en ik zo te praten over muziek natuurlijk. Uh, dat doen we vaker. En toen vertelde hij dat hij een groot fan is van Italo Disco. Nou, uh, ik weet wat van muziek, maar Italo Disco heb ik nog nooit gehoord. Ik kan me iets voorstellen, een discomuziek en zo. Dus, uh, daar ben ik niet een heel groot voorstander van. Maar uh, ik ga me laten verrassen. Uh, we gaan het binnenkort opnemen. En dan gaan we het 3 februari, nogmaals woensdag 3 februari... gaan we het uitzenden hier op ZFM Radio. Ik zal alvast een, een nummer laten horen van uh, Italo Disco. En dat wordt Helicon UC. Ja, dat zal voor velen wel een eerste kennismaking geweest zijn met uh, Italo Disco. Ja, voor mij ook. Ik uh, laat me op 3 februari ook uh, voorlichten over uh, yeah, Italo Disco. Voor mij is Disco toch uh, John Travolta en uh, de Bee Gees en zo natuurlijk. Met, uh, met die mooie films. En ja, ik vond het niet echt Disco. Maar oké, okay, ik, uh, ik ga gewoon luisteren en uh, ik laat me overtuigen... Goed, wij gaan weer genoemd met onze reguliere muziek. Gewoon lekkere, vrolijke, opgewekte muziek. Hier komt AHA met The Living Daylight... Don't matter to me if your searching brings you back together with me. Cause they'll always. me Dat was uh, Brett met It Don't Matter To Me. De zanger van Brett was uh, David Gates. En die horen misschien nog in de tweede uur... als we daar nog tijd voor met een ander uh, nummer... wat hij als uh, solosanger heeft uh, gemaakt. Goed, weer wat uh, positief nieuws uit ons blaadje. Uit ons krantje, niet te degenererend. Op pagina 7 een hele mooie foto van een winterse Zandvoortse kuststrook. Ik had eigenlijk geen idee. Je ziet daar een, uh, ja, uh, van hoog afgenomen via een drone, heb ik begrepen. Uh, het strand en ons dorp met de watertormen. Uh, ja, natuurlijk heel uh, prominent in het beeld. En heel veel sneeuw. Ik had geen idee dat er zoveel sneeuw was gevallen. Maar je ziet het maar. Daar kunnen we niet uh, omheen. De foto is gemaakt door Costas uh, Bampatias... Uh, sorry als ik het verkeer uitspreek. Ik heb nog een paar keer geoefend, maar het, het komt er niet op zijn Grieks uit. Sorry. Dus, uh, maar op pagina 4 lezen we ook dat Philocenia, uh, waarvan uh, Kostas uh, blijkbaar de eigenaar is... besloten hebben om even een pauze te nemen... van 21 januari tot en met 17 februari. Ja, dan heeft hij weer genoeg tijd om hele mooie foto's te maken. Misschien een keer van ons uh, allemaal hier in de ZFM-studio... Dus, uh, maar je ziet het, als, uh, als je Zandvoort ziet op dat plaatje... dan is het toch wel een wereldstad, hoor. Best een mooie skyline en zo. Dus, uh, erg mooie foto, Kostas. Bedankt. Goed, wij gaan weer verder. Met een heel uh, nou, gezellig nummer, vind ik zelf. Van de Blues Brothers. Everybody needs somebody to love. <tied> Tonight. So glad to be in your wonderful city. Yeah. ...waar je dorst van krijgt. Ja, het is, als ik zo naar buiten kijk, het is een mooi zonnetje. Het is uh, in de studio, ik heb uh, de uh, luxe flex ...dus ik zit le ook lekker in het zonnetje, lekker warm. Want buiten is de gevoelstemperatuur toch nog maar steeds 1 graden... ...dus wel een beetje frisjes. Eigenlijk ook geen winterweer, ja, want uh, één dag sneeuw is te weinig voor mij. Maar oké, okay, daar kunnen we niks aan doen... ...dus we gaan verder met het goede nieuws uit ons krantje... Ja, op pagina 8 en 9 lees ik het coronaherstelplan, zoals de gemeente dat voor zich ziet. Het coronaherstelplan van Zandvoort. Natuurlijk heel mooi dat het er is en dat het is goed uitgewerkt. Als je zo al die bedragen bij elkaar optelt, zoals maatschappelijke participatie, ondersteuning en zorg en ruimtelijke ontwikkeling en toerisme, dan kom ik aan anderhalf miljoen ongeveer. Wat is natuurlijk allemaal nog onduidelijk, het is voorlopig allemaal miljoen En er zit 10 miljoen in. En uh, we worden gevraagd om uh, ideeën aan te brengen. Dus uh, als iemand nog een goed idee heeft... Uh, er is nog geld genoeg, blijkbaar. Dus uh, stuur het in. Twee weken geleden hoorde ik op uh, ZFM Goedemorgen Zandvoort... volgens mij uh, iemand van GroenLinks die had ook leuke plannen... Wat ik me nog kan herinneren, dat hij bijvoorbeeld elke gezin... elke inwoner van Zandvoort 100 euro wou geven. Een, een cheque voor 100 euro. Die je dan uh, in een van de winkels of uh, cafés of wat dan ook... die je in Zandvoort moest besteden. Dat vond ik een heel leuk idee. Een ander heel goed idee had hij ook om uh, uh, ja, de verenigingen te steunen. Dat bijvoorbeeld de helft van de contributie te betalen... Het is natuurlijk heel veel. Het is heel zo. Of het, is, het is op dit moment toch wel. Dat een hoop verenigingen niet, niet kunnen spelen, of zo. Of, uh, door de corona. En ja, een hoop mensen hebben natuurlijk hun abonnementskosten. En of clubkosten al betaald. Dus uh, het lijkt mij inderdaad ook een goed idee. Om uh, de helft van die kosten. Uh, over te nemen. Dus ik ben benieuwd. Ik ben benieuwd naar het vervolg. Wij houden u op de hoogte. Nu Green Jones met. I've seen that face before. Serge quoi, on raconterai la mort. Tu dépends pour qui toi aussi tu détestes la vie. Oké, okay, we gaan er weer uit voor uh, nieuws en reclame. En komen we straks hier uh, voor twee uur bij je terug. Als laatste van het uur uh, Santana met Europe.